11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Uit protest tegen de Duitse anti-islambeweging Pegida waren toeristische trekpleisters in Berlijn en Keulen vanavond niet verlicht. De Brandenburger Tor in Berlijn en de Domtoren in Keulen stonden vanavond in het donker. In Keulen, Berlijn, Hamburg en Stuttgart waren demonstraties tegen Pegida, die groter waren dan die van de aanhangers. In Dresden, waar de beweging in het najaar is ontstaan, was een relatief kleine tegenbetoging. Minister Koenders is in Turkije voor een driedaags bezoek. Hij praat onder andere met zijn Turkse collega over de kritiek op het Nederlandse integratiebeleid. Eind vorig jaar zette het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een kritische verklaring op een website. Daar stond dat de Turkse gemeenschap in Nederland wordt gediscrimineerd en het mikpunt is van racistische verwijten. In Moerdijk heeft op de eerste dag dat dat kon al één op de vijf huiseigenaren zich gemeld voor een taxatie van hun pand. Ze willen hun huis graag aan de gemeente verkopen.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 Op de A6 bij Lelystad is een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Hij had zijn vrachtwagen aan de kant gezet vanwege pech. De man wilde kijken wat er precies aan de hand was... en had niet in de gaten dat hij op een andere rijbaan liep. Daar werd hij geschept door een passerende vrachtwagen. Het weer. Kans op nevel, temperatuur daalt rond het vriespunt... dan morgen op de meeste plaatsen droog, bewolkt en een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM.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 Het begeleid wonen ook, zeg maar, op een bepaalde... Ja, op een bepaalde, ja. Dan heb ik dat afgerond, ja, ja en toen... Ja, dan haalde ik daarop, op. Maar ja, je moet dan ook zelf zorgen voor je eigen woning. Dus, oh ja. Maar ja, dat had ik toen niet. Ik had helemaal niks. Dus toen ben ik bij een oude echtpaar in gaan wonen. Wel tegen mijn zin in, maar ja, beter iets dan niets. Ja, en, dat liep ook niet helemaal lekker. Toen moest ik daar ook weer weg. En, nou, toen ben ik... Heb ik eigenlijk gewoon een kamer gehuurd van, van een meneer die gewoon... Die had een ja, soort studentenhuis...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 Er komen er uh, redelijk wat op af. Ze komen echt uit het hele land. Want soms hebben we wel mensen uit Zeeland daar zitten en dan denk je gewoon, wow, gaan jullie voor even één avondje in de maand hier heen? Ja, dat is wel heel erg leuk. Maar uh, ik denk, denk dat er een man of 600 700 in kan als, als, we niet, als we niet proppen. Ja.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 Uh, en hoe zie je, je toekomst eigenlijk? Nou ja, ik hoop, ik hoop dat uiteindelijk uh, een leuke vriendin tegen te komen en, uh, en samen te gaan wonen. En, uh, ja, en wel een christelijke vriendin, want dat, dat staat bij mij voorop. Want ik wil wel samen met mijn, uh, met mijn partner, als ik die, die ooit zou mogen krijgen van hier samen, samen het geloof delen. Ja, je wil wel God wel dienen, zeker. Ik, en trouwen met een vrouw.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 De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl Ik herhaal www.opendoors.nl Nu volgt het verhaal van Ilmurat Nurlijev, een geheime gelovige uit Turkmenistan.